10 uur. Het NOS Journal. Lizorat Thomassen. In Amsterdam is de AEX-index voor het eerst in meer dan anderhalf jaar onder de 300 punten gedoken. De index staat op een verlies van bijna anderhalf procent op 297 punten. Gisteren verloor de AEX al ruim 3%. Financieel redacteur André Mijnema. Alle Europese beurzen duiken weer diep in het rood. Beleggers lijken er geen greintje vertrouwen meer in te hebben. Aandelenkoersen kelder, de obligatierente stijgen en de olieprijs daalt. De onzekerheid is groot en het vertrouwen zoekt. De AIX staat nu op niveaus van het najaar 2009. De periode dat de DSB-bank en de IJslandse internetspaarbank iSafe kopje ondergingen. In Europa vindt koortsachtig overleg plaats tussen regeringsleiders en centrale banken onderling om het tijd te keren. Bij een NAVO-aanval op de Libische stad Slieten zou een zoon van Gaddafi zijn omgekomen, meldt een leider van de opstandelingen. Het gaat om Kamis, de jongste zoon van Gaddafi. Kamis heeft een hoge functie binnen het leger. Bij de luchtaanval van de NAVO op een commandocentrum zouden ook 32 anderen zijn omgekomen. De storing, waardoor er vanochtend een groot aantal regionale kranten niet konden verschijnen, is verholpen, meldt automatiseringsbedrijf Getronics. Het lukt niet meer om de kranten alsnog te drukken, maar morgen zullen de regionale dagbladen gewoon weer uitkomen. De belangrijkste verhalen uit de kranten van vandaag zullen alsnog worden gepubliceerd, zegt uitgeverij Wegener. Wij gaan maatregelen nemen om de informatie die in de kranten van vandaag zou staan, deels via de uh, websites te verspreiden... En een aantal artikelen zullen wij waarschijnlijk morgen in de krant extra toevoegen. Alsmede ook de advertenties die we vandaag in de krant zouden staan. De storing is gisteravond waarschijnlijk bij Getronics ontstaan. door een kortsluiting in een van de computerservers. Volgens Getronics zijn alleen de kranten van Wegener getroffen door de storing. Het bedrijf doet onderzoek naar het incident. Voor de kust van Zeeland zijn deze zomer al tientallen gladde haaien gezien. Het is een haaiensoort die zo'n anderhalve meter groot kan worden, maar ongevaarlijk is, zegt Onno Terlouw van Sportvisserij Nederland. Waarom ze aaibaar zijn, uh, want ze zijn heel ruw overigens, uh, de, de bovenkant. Als je kijkt naar de bek, dan is het niet vol met scherpe tanden, maar ze hebben eigenlijk een soort botplaat, hele stompe... Uh, tanden. je kan ook gewoon je vinger in de bek steken, want ze eten niet vissen of mensen of wat dan ook, maar ze eten gewoon kreeftachtige en slakken. Sportvisserij Nederland is een onderzoek begonnen om te kijken hoeveel haaien er precies zitten. Biologen vermoeden dat de haaien deze kant optrekken vanwege de delta werken. Daardoor is de onderwaterwereld veranderd en is er mogelijk meer voedsel voor de haaien. Het weer droog en wisselend bewolkt. Vanuit het westen klaart het op. En vanmiddag wisselen stapelwolken en zon elkaar af. Het wordt 20 graden aan zee tot 23 in het binnenland. AMWB Verkeersinformatie op de A28 Hogeveen richting Zwolle. Tussen de afritten nieuw en om een drie kilometer. Zijn auto met caravan geschaard. Die caravan ligt nu op de kop. Uh, er zijn daar twee rijstroken dicht.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 Vanavond in Altijd Wat. Drie gezinnen in drie crisislanden in Europa. Kunnen ze hun hypotheek nog wel betalen? En het tuingesprek met FC Twente-voorzitter Joop Munsterman. Johan Cruijff in de hand, terwijl het instorten van zijn stadion nog nadreunt. Kijken dus. Altijd Wat, rond 9 uur, bij de NCRV op Nederland 2. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Karl-Johan de Zwart hoogleraar vindt fusie van universiteiten een ramp voor de wetenschap. Opnieuw een harde dreun voor de beurzen en het einde is nog lang niet in zicht. Door overvloedig antibiotica gebruik worden steeds meer mensen ongevoelig voor het middel. Ik denk dat we dan teruggaan naar de situatie waar het van de persoon afhankelijk is. Of die het redt bij een infectie of niet. En het ochtendumeer van Siska Dresselhuis. Het is ruim vier minuten over tien. Dit is het vervolg van KRO Goedemorgen Nederland. De gedachte om universiteiten te laten fuseren... om zo een financieel gezondere universiteit te krijgen, is een illusie. En het is een ramp voor het wetenschappelijk onderwijs. Dat zegt Vincent Ikke, hoogleraar theoretische sterrenkunde... aan de Universiteit van Leiden. Goedemorgen, meneer Ikke. Goedemorgen. In de politiek en bij de colleges van bestuur van de verschillende universiteiten... gaan steeds meer stemmen op om tot een soort van superuniversiteit te komen. Het zou gaan om Leiden, Delft en Rotterdam. Een academische instelling met 55.000 studenten... en 11.500 werknemers. Is dat een goed plan? Nee, ik denk niet dat dat een goed plan is. Waarom niet? Um, het komt voort volgens mij uit een, een soort van uh, illusie... dat als je dingen groter maakt, dat dat dan automatisch tot besparingen... en, en uh, doel, grotere doelmatigheid leidt. Maar we hebben hier te maken met een onderwijsinstantie. En wat ik nu zeg geldt zowel voor een basisschool... als voor een middelbare school, als voor een uh, universiteit. Een onderwijsinstantie gaat over een relatie tussen individuen tussen de docent en de student. En daar is het zo dat ook gebleken is in de praktijk... dat schaalvergroting gewoon niet goed is. Dat is niet productief. Dat dient, draagt niet bij tot het verbeteren van je product... of het beter lopen van je bedrijf. Eigenlijk per definitie niet? Uh, eigenlijk per definitie niet. Uh, om diverse redenen. In de eerste plaats, zoals gezegd... een, een onderwijsinstantie en een onderzoeksinstantie... zoals een universiteit. Dat is een kwestie van individuen. Ieder onderzoek, ieder, ieder goed stuk vooruitgang in het onderzoek komt uit het hoofd van één vrouw of één man, één individu. En in het onderwijs is het zo dat het ook gaat om relatie tussen individuen. Dat is iets heel anders dan wanneer je een fabriek hebt. Het tweede is: in een onderwijsinstantie, zeker in een universiteit, kun je geen product beloven. Het is geen gewoon bedrijf. Als u een fietsenmakerij hebt, kunt u tegen een klant zeggen: morgen is je band geplakt. Ja. Als ik een eerstejaarsstudent krijg, dan kan ik niet beloven. Over vier jaar hebt u een kant-en-klaar afgestudeerde student met zoveel uh, hoge cijfers. Ja. Als ik een promovendus krijg, dan kan ik niet beloven dat deze promovendus of Vendersers zulk goed werk gaat doen... dat hij in 2031 de Nobelprijs krijgt. Dat kunnen we gewoon niet. Nee, het gaat om de uh, universiteiten van Leiden, Delft en Rotterdam nu. In, uh, hè, dat is de reden dat we met elkaar spreken nu. Ja. Zit daar niet ook drie universiteiten uh, in zo'n klein gebied? Is dat ook niet wat veel? Nee, dat denk ik niet. Als je kijkt naar de bevolkingsdichtheid van een land als Nederland... Het is het een extreem compact land. Dus het is helemaal niet zo gek... Uh, dat er uh, hier in Nederland, ik geloof, 13 universiteiten zijn... Ja, dat is helemaal niet vreemd. Nee? Per hoofd van de bevolking is dat niet absurd. Nee, absoluut niet. Hm. Is, we noemen het niet voor niets uh, de randstad. Nou ja, dat is een, een enorm gebied met uh, zeer hoge bevolkingsdichtheid. En bovendien is het zo dat uh, ieder van deze universiteiten... heeft iets van de orde van, van uh, 20.000 studenten, iets minder... En dat is al zoveel. Dat is eigenlijk al te groot. Nou, niet te groot. Om een voorbeeld te noemen, in de Verenigde Staten... hebben de universiteiten van Californië vastgesteld... gewoon experimenteel vastgesteld... dat als een uh, universiteit meer studenten heeft dan 27.000... dan gaat het niet meer goed. En die hebben dus gewoon een plafond aan het totale aantal studenten... wat aan een universiteit kan zijn. En dat is dan in dit geval 27.000... Um, dat is gewoon gebleken dat dat al een maximum is. En mm. daar zitten sommige van onze universiteiten relatief dicht tegenaan. Wat zijn eigenlijk de gevolgen voor de studenten... als er zo'n enorme superuniversiteit zou komen? Um. Nou, in eerste instantie natuurlijk anonimisering en bureaucratisering. En bureaucratisering kost altijd geld, dat levert nooit geld op. Uh, bovendien is het zo dat het anonimisering voor een student heel gevaarlijk is. Ja, zoals gezegd, ze uh, onderwijs is altijd een kwestie van uh, relatie tussen individuen. Dat is al sinds de tijd van Socrates zo. En dat zal ook ja. nooit veranderen zolang wij mensen zijn. Maar u zegt het onderwijs uh, wordt er ook slechter van. Maar is dat, is dat zo? Want je kunt toch van die drie universiteiten dan... om dat voorbeeld nog maar even aan de hand te nemen... Mm -hmm. de beste docenten nemen... Uh, en die gaan al lesgeven op die universiteit. Dus waarom zou de kwaliteit van het onderwijs daar nou per se onder lijden? Nou, daar hebt u gelijk in. Dat hoeft niet per se. Want schaalvergroting betekent niet automatisch... Nee. dat de klassen ook groter worden. Maar um, ik denk dat het een illusie is om te denken... Uh, dat je in de eerste plaats die docenten kunt meten. We hebben wel prijzen voor docenten en zo, maar dat valt niet allemaal mee. En ik kan mij niet goed voorstellen uh, dat als... Ik, ik geef bijvoorbeeld college stralingsprocessen... ik geef college cosmologie... dat uit den hele Zuidwestenlanden iedereen naar mij toe komt om te zeggen van nou, we gaan bij Vincentus College lopen. Daar komt bovendien nog bij dat uh, die samenwerking er al is. Uh, het moet dus onderscheid gemaakt worden tussen fusie en samenwerking. We hebben de nu, uh, dus samenwerkende Nederlandse universiteiten. En die hebben onderzoeksgebieden al min of meer bij consensus verkaveld. Um, en er wordt al heel veel samengewerkt op het gebied van onderwijs. Ja, maar waarom zou je dat dan niet onder één dak gaan brengen? Omdat je dan je aanloopt tegen die anonimisering en alle negatieve effecten van die schaalvergroting. Dat is wat u voorstelt: van laten we bij andere docenten college gaan lopen. Dat gebeurt al. 20% van mijn studenten komen van de TU Delft. Nou, de Delft en Leiden hebben elkaars studiepunten erkend. Ik stuur gewoon een e-mailtje naar de studentenadministratie van Delft. Van student zus en zo heeft dat en dat cijfer gehaald. En klaar is Kees. Dat gebeurt al. Hoe ver zijn ze eigenlijk met die plannen op dit moment? Dat weet ik niet. Um, kijk, uh, natuurlijk wordt dat in een vroeg stadium niet aan de grote klok gehangen. En dat is nee. ook heel begrijpelijk. Je, je gaat natuurlijk niet meteen maar de, de, de straat op... met iets wat nog heel erg onrijp is. Um, en ik, ik moet dus ook bekennen... dat ik niet exact weet waar ik op moet reageren... omdat men die plannen niet exact op tafel heeft gelegd. Nee, men maar is achter weet, de schermen in, nog bezig eigenlijk. Ja, nou, dat is heel begrijpelijk. Daar heb ik verder geen bezwaar tegen. Maar... Um, het idee alleen al van zo'n schaalvergroting vind ik zeer riskant voor uh, het onderwijs en ook riskant voor het onderzoek. Het professor Van der Heuvel uit Amsterdam, die zegt. Ja, op welke manier geschreven. schaadt dit het onderzoek? Nou, um, het onderzoek wordt geschaad uh, doordat het uh, nog weer uh, formeler wordt, zeg maar. Zoals ik het uh, begin al zei, ieder briljant idee komt uit het hoofd van één individu. En er wordt heel veel gemekkerd over groepen en dit en dat enzovoort. Maar als je gewoon kijkt hoe het in het wetenschappelijk onderzoek en het grensverleggende onderzoek gaat, dat gaat echt om individuen. En het is min of meer axiomatisch dat hoe groter een organisatie is, hoe meer een individu verzuipt. Hm, maar je kunt ook zeggen hoe groter de organisatie. Uh, het wordt uiteindelijk een universiteit met een internationale uitstraling, meer status, misschien ook wel meer geld voor onderzoek en onderwijs. Nee, want dat geld dat wordt al gekanaliseerd via NWO. En uh, ik moet overigens zeggen dat NWO daar een uitstekende job doet. Via ja, NWO? Ja, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Oh ja, ja. En die krijgt van, uh, van de regering geld om op basis van kwaliteitscriteria... te verdelen onder onderzoekers. Hmm. Daar kun je ook wel een beetje over mekkeren. Maar over het algemeen gaat dat redelijk goed. En als die grote um, die Komt niet meer, door... meer hoor. Ja? Maar als die grote ja, door... Ja, sorry, ga maar uit. Dus ik viel u in de reden, excuses. Ja, en ik u. <laughs> nee, uh, maar is het niet een idee om zoals in Amerika uh, bedrijven, universiteiten uh, te laten financieren, investeren van bedrijven en particulieren? Rijke je, kunt particulieren. Aan, ja, je kunt denken aan bedrijven en particulieren. Dan moet ik u zeggen, ik heb heel veel jaren in de Verenigde Staten ge onderzoek gedaan en gedoseerd. En de omstandigheden sociaal gezien, daar zijn radicaal anders dan in Nederland. Oh. Uh, uh, ja, er is daar veel en veel meer een atmosfeer dat als je welgesteld bent, of een nou, is of een bedrijf... Ja. dat het dan een, een ethische kwestie is, een morele plicht... om iets terug te doen aan de maatschappij... dankzij welke jij zo rijk geworden bent. Waarom nou, hebben dat wij een... dan niet, nou, dat niet? Deel... We hebben dat deelspel. Uh, er zijn in Nederland wel degelijk mecenaten. Eentje die, die mij onmiddellijk te binnen schiet. Die is bijvoorbeeld Van de Ende. die Een hele, hele rijke persoon die aan cultuur heel hmm? erg veel Geld, van zijn eigen geld uitgeeft. En er zijn vast veel meer mensen van dat type. Maar het valt altijd in, in de categorie... kinderziekenhuizen... Uh, uh, orkesten, enzovoort. Enzovoorts. Maar ja. basisdingen... Zoals uh, hoger onderwijs en onderzoek. zijn bij, bij bedrijven en bij uh, geldschieters. Uh, geld, geldgevers, zal ik maar zeggen. Dus, dus, dus rijke mensen. bepaald niet populair. Nee, nou, komt ook omdat we daar. Uh, we betalen natuurlijk aardig wat belasting. om dat voor uh, elkaar te krijgen. Hè? Die, die, die, die ja. superuniversiteit, uh, als die er komt. hoe ziet die er over twintig jaar uit, volgens u? Dat weet ik niet. Ik, ik denk dat het zeer onverstandig zou zijn. om te beginnen. om, om de merknamen. Uh, te, te, te veranderen. Ja, ik bedoel dus uh, TU Delft, Universiteit Leiden, Erasmus Universiteit... dat zijn heel sterke merknamen. En wat je daar dan van moet noemen, Universiteit Zuid-Holland... nou, daar krijg je internationaal geen handen voor op elkaar. <laughs> Als Zuid-Holland, uh, nee. ja, nou ja. <laughs> ja, zoiets, hè. Uh, Delta Universiteit, hoe je het ook moet noemen... Um, ik, het is natuurlijk heel moeilijk om, om verder dan een paar jaar vooruit te kijken. Maar als dit uh, tegen heug en meug doorgedrukt zou worden... dan denk ik dat we over tien à 15 jaar met een soort van fossiel zitten. Een levend fossiel weliswaar. Maar niet met, met Harvard aan de Rijn. Dat, uh, dat zullen wij niet hebben. Geen Cambridge uh, in de delta. Nee. nee, niet doen. Dat zegt u eigenlijk gewoon. Dank u wel, Vincent. Ik, hoogleraar Theoretische Sterrenkunde aan de Universiteit nog van Leiden. En ik voelde het als het ware omhoog komen en, en het ging eruit. Als je het hebt, dan groei je op voor gerad. rat. Als je het behandelt, dan vergiftig je je kinderen. En die, die manier, die schreeuwt, schiet hem niet neer. Deze week in Goedemorgen Nederland voor Herhaling Vatbaar. Ik denk dat het de komende dagen pas echt gaat beseffen. Het is nu nog moeilijk te bevatten. Steeds meer mensen die bij de huisarts komen... reageren niet meer op de meest gangbare antibiotica. Het is belangrijk dat artsen voorzichtig zijn met het geven van antibiotica. Want ga je er te kwistig mee om, dan worden bacteriën snel resistent. Een dodelijke bacterie, gemaakt door Roy Hirkens... en eerder uitgezonden in april dit jaar. Antibiotica worden al lang beschouwd als het wondermiddel tegen infecties. Penicilline is het eerste middel dat is gevonden... en daarna zijn er nog vele bijgekomen. Met antibiotica zijn miljoenen mensenlevens gered. Maar daar komt een einde aan. Want de bacteriën geven niet op. Ze vechten terug. Over het algemeen is het zo dat de meeste infecties... die buiten het ziekenhuis ontstaan, waren goed te behandelen. En daar zou nu wel eens uh, vrij uh, snel een verandering in kunnen ontstaan. Ik denk dat we dan teruggaan naar de situatie... waar het van de persoon afhankelijk is... of die het redt bij een infectie of niet. Dus waarbij je eigen afweer zal bepalen of je geneest of niet. Jarenlang leefden we in luxe. Altijd voldoende antibiotica. En als het ene middel niet hielp, dan lag er altijd wel een nieuw middel in het medicijnkastje. Die tijd is voorbij. Het eh, zeg maar, meest geavanceerde antibioticum wat wij eh, eigenlijk zouden willen reserveren voor... Eh, ernstige uh, uh, infecties met zeer resistente bacteriën. Jos van der Meer, hoogleraar interne geneeskunde... aan het Radbouw Universitair Medisch Centrum. Tegen die antibiotica, dat zijn de carbapenems... is intussen uh, de resistentie uh, uh, ontstaan, meer en meer. En dat betekent dat ons laatste redmiddel ons uit handen geslagen wordt. Ons lichaam is bezaaid met bacteriën. En die wisselen we doorlopend met elkaar uit... Elke dag lopen we kleine infecties op, bijvoorbeeld bij het tandenpoetsen. En ons lichaam kan daar ook tegen. Witte bloedcellen sporen de bacteriën op en vernietigen ze. Maar soms is de bacterie sterker. Voor 1940 leidde dat vaak tot de dood wat ik hier heb is de geschiedenis van de ontwikkeling van nieuwe antibiotica. En het begint dus in 1940 met penicilline. Christina van den Broeke Graus, hoogleraar medische microbiologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Uh, dan tussen 1940 en 1960 zijn echt ongelooflijk veel nieuwe antibiotica in de natuur ontdekt. Dan zijn er een aantal jaren gevolgd waar men de natuurlijke antibiotica... Uh, ze op synthetische manier heeft aangepast. Maar het blijven dezelfde soorten, groepen, maar een beetje verbeterd. En dan zie je dus uh, hier voor 1940 de Dark Ages, dat is de tijd van Semmelweis en waarbij handen wassen de enige manier was om te voorkomen dat infectie van de ene patiënt naar de andere ging. En hij zegt, we zijn nu opnieuw bij Semmelweis beland, want voor die resistente bacteriën... hebben we niks beters dan uh, handen wassen... om te zorgen dat ze niet overgedragen worden van de een naar de ander. In het begin de Dark Ages en nu de nieuwe Dark Ages. Ja, ja. Nu is het eigenlijk vrij goed te behandelen hè? als iemand longontsteking heeft... En dan wordt dat moeilijk? Ja, longontsteking is een mooi voorbeeld van iets wat moeilijk wordt. Hè? Longontsteking, uh, dat is die ziekte waar je over las... waarbij je dus als familie rond dat bed zat te wachten en te kijken of de patiënt het haalde of niet. Hè? En dan uh, op een gegeven moment begint hij dan toch weer wat beter te ademen... en dan zucht de hele familie van ja, hij gaat het redden. Dat soort verhalen krijg je dan opnieuw, ja. Het is wel zo dat bacteriën tegen ieder antibioticum... uiteindelijk resistentie ontwikkelen. Uiteindelijk een manier vinden om zich in voor hun dodelijke omgeving zich aan te passen. Ja, dat is een algemene eigenschap. En het zal afhangen van een soort bacterie en een soort antibioticum... hoe lang het duurt. Of dat binnen tien jaar gebeurt of binnen duizend jaar. Maar het gebeurt altijd. Dat is een wet. Dat is, is het ook zo dat hoe vaker, of hoe meer je een bepaald antibioticum inzet... dat dan ook eerder resistentie optreedt? Jazeker, want de kans op resistentieontwikkeling... heeft alles te maken met de blootstelling van de bacterie aan het antibioticum. Dus een bacterie die nooit een antibioticum ziet... zal er ook niet vanzelf resistent tegen worden. Je hebt echt blootstelling nodig. En hoe meer en hoe vaker en hoe langer hoe zekerder dat het gebeurt. De middelen die al lang bestaan worden ook al lang gebruikt. En dat geeft dus grote kans op resistentie. En we zien dus ook regelmatig en steeds vaker bacteriën... die uh, ru res ruimer resistent zijn tegen meer middelen dan vroeger. En uh, dat zijn ook de bacteriën die op dit moment regelmatig de krant halen... of de televisie of het journaal. Dat zijn de multiresistente bacteriën. Die dus tegen van alles en nog wat resistent zijn geworden. Britse wetenschappers maken zich zorgen over een resistente bacterie die steeds vaker opduikt in Britse ziekenhuizen. Zelfs de sterkste antibiotica kunnen deze superbacterie niet aan. De superbacterie is ook opgedoken in Nederland, bij zeker drie patiënten. Als er niets gebeurt, kan een doodgewone blaasontsteking straks weer dodelijk zijn. Antibiotica zijn zo overvloedig voorgeschreven... dat bacteriën er ongevoelig voor zijn geworden. Resistent heet dat. We hebben het nu inderdaad met name in Turkije en in Indië in Griekenland al uh, bacteriën gezien die voor nul antibiotica gevoelig zijn. In Nederland zijn die gelukkig nog super zeldzaam. Maar wat we wel steeds vaker zien... is dat ze voor 95% van de middelen die we hebben resistent zijn. En dat er nog één of twee dingen zijn die we niet graag gebruiken. Bijvoorbeeld omdat ze heel toxisch zijn. En daar zit je dus echt uh, met de handen in het haar. Een dodelijke bacterie werd gemaakt door Roy Heerkens. Vragen en opmerkingen zijn welkom via de mail... Goedemorgen, Nederland, Straks, de geschiedenis bewijst het, economische crises komen altijd in het najaar, dus het ergste komt nog. Eerst het ochtendume van Siska Dresruis. Een grote bron van ergernis is het gebrek aan klantvriendelijkheid in ons land. In restaurants, winkels en niet te vergeten via de telefoon, als je wat te vragen of te klagen hebt over telefoonmaatschappijen internetproviders, bankzaken of de OV-chipkaart... je wordt maar al te vaak afgeblaft. Maar nu het in de horeca en de middenstand niet goed gaat... en ook toeristen steen en been klagen over hun behandeling in Nederland... probeert men de klantvriendelijkheid op te vijzelen. Makkelijk zat zou je zeggen, neem gewoon aardig personeel in dienst. Maar nee, dat lossen wij veel moderner op. Namelijk met vriendelijke, maar onpersoonlijke teksten... op winkeldeuren, deurmatten, kassabonnen, winkelwagentjes en zelfs op de bedrijfskleding van het personeel. Dat varieert van mededelingen als welkom en tot ziens... tot thanks for your visit op de kassenbon van modezaak Sarah. Toppunt van gekte op dit gebied zag ik deze week bij Albert Heijn... waar een cashier op haar revers een badge had met de tekst... Kan ik u helpen? Alsof ze doofstom was en niet in staat zelf deze woorden uit te spreken. Soms leidt onpersoonlijke vriendelijkheid ook tot misverstanden... Een bordje op de lopende band in de supermarkt met als tekst... wij helpen u graag aan de andere kassa... heeft niet het gewenste effect, namelijk dat klanten hun boodschappen elders gaan afrekenen. Nee, ze blijven gewoon bij dezelfde kassa. En dus moet de kassière alsnog roepen, ik ga dicht. Een bordje met deze kassa gaat dicht is veel doeltreffender. En waar ze het echt nooit leren, dat is bij de NS. Daar staat tegenwoordig bij het loket een bordje met de mededeling... dat het opwaarderen van de OV-chipkaart hier 50 cent kost. En ook de eigenaar van mijn fietsenstalling heeft geen kaas gegeten van klantvriendelijkheid. Want bij hem kost een puffje lucht voor je fietsbanden 20 cent. Betaalde lucht. Kan het nog gekker? Maandag het ochtendhumeur van Henk Westbroek.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 James Morrison met Wonderful World. Het is vijf minuten voor half elf. De AEX-index is vanochtend bij de opening van de Amsterdamse beurs... hard onderuit gegaan en onder de psychologische belangrijke grens... van 300 punten gedoken. Wall Street leed gisteren het grootste verlies in drie jaar tijd. Zware verliezen op beurzen in Azië. Nou, de beurzen zakken steeds dieper weg. Maar het einde lijkt nog niet in zicht. De economie zou dit najaar nog wel eens flink voor haar kiezen kunnen krijgen. Dat zegt economisch historicus, uh, historicus Jan Luiten van Zanden. Een historische wetmatigheid laat volgens hem zien... dat alle Economische crisis plaatsvinden in september en oktober. Meneer Van Zander, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, heb ik tijdens mijn studie geschiedenis geleerd dat die zich nooit herhaalt? Nee, nooit precies. En elke, elke crisis is weer uniek. Ja. Maar de periode waarin het plaatsvindt, is. Uh, ja, er zit toch een zekere regelmaat in, want dat is vrijwel altijd het najaar. En waarom is dat? Ja, daar is eigenlijk geen goede verklaring voor. Het heeft ook met stemmingen misschien te maken. Mensen raken ook eerder in een, in een herfstdip, denk ik, dan in een lentedip. Um, het is oud, er is al een oud gezegd onder, onder Engelse beurshandelaren... dat uh, als de bladeren vallen, vallen ook de beurskoersen. Ja, het heeft iets met pessimisme te maken, denk ik ook. Ja, we worden gewoon een beetje depri als het weer donker ja, nou, wordt. Ja, de, deze week is daar een heel goed voorbeeld van. Want eigenlijk hadden we opgelucht adem moeten halen. Want in Amerika waren ze eruit. En ook de andere crisis in Europa leek allemaal een beetje bezworen. Ja. En toch, zonder enige echte aanleidingen, zakt de zaak helemaal in elkaar. Dus ja, dat is het is al geen herfst. herfst. Het is nog, nou, we hebben nu we wel een beetje De <laughs> oh, zomer gehad, haast zou ik willen zeggen, ja. maar ja, het, het kan ook zijn, het, omdat men dat weet op de beurs, dat ze erop gaan anticiperen en dat ze nu al weten, dit wordt een zware herfst, dus laten we nu maar vast ja, al ze ons de gaan geen werken, toch? als we daar ja. nu al over gaan beginnen. Um, er wacht ons dus nog een onaangename herfst, als ik u moet geloven. Nou ja, het lijkt er sprekend op, ja. ja. Dus uh, als, als zonder enige aanleiding de beurs al onderuit gaat... wat gaat er dan gebeuren als er wel aanleidingen zijn? Met welk historisch moment zou u de huidige economische situatie willen vergelijken... of kunnen vergelijken? Nou, het doet me sterk denken aan 1931. Uh, toen zaten we ook twee, drie jaar na dat de beurs in Amerika uh, helemaal onderuit waren gegaan. De, de bekende beurskracht in uh, oktober 29 in Wall Street... Um, die crisis had zich daar toen uh, geleidelijk aan was zich gaan ver, verspreiden... vanuit de Verenigde Staten over de rest van de wereldeconomie. En toen kwam ook het hele internationale financiële systeem onder, onder druk te staan. En in september 1931 uh, uh, viel eigenlijk de gouden standaard uit elkaar. Dat was het systeem wat men toen had voor vaste wisselkoersen. Um, Engeland was daar de, de, de leider van, zou je kunnen zeggen. En kon zich daar niet meer aan conformeren. Stapte uit de gouden standaard. Ja. En dat is eigenlijk het begin van de, de echte chaos in de jaren dertig. Toen viel het hele internationale systeem uit elkaar. En uh, werd de crisis die eigenlijk in het begin nog namelijk beperkt was, een hele lange en een hele langdurige. Maar zo erg is het nu ook? Daar gaan we mm, toch ja, naartoe met z'n allen? Dat weet je natuurlijk helemaal niet. Gelukkig kunnen we dat niet voorspellen. Maar de voortekenen zijn uh, niet, niet bepaald gunstig op dit moment. He. We maken ons allemaal weer zorgen over de dubbele dip. En ja. 31 was typisch voorbeeld van zo'n dubbele dip. Uh, eigenlijk het enige voorbeeld wat we, wat we kennen. En ook nu hebben we een systeem met vaste wisselkoersen, het eurosysteem, wat enorm onder druk staat. Ja. Even ter geruststelling hoor, maar wat zijn de grote verschillen met... Uh, 1931. Nou, we kunnen nu veel beter samenwerken internationaal. Er is veel meer overleg. De, de spanningen die toen in het internationale systeem zaten... tussen Duitsland, Frankrijk, Engeland... ja, nu wordt er echt samengewerkt tot op... Ja, nou, vergelijken met de grootste moeite. Ja, maar in vergelijking met de jaren 30... Eh, is, is het païs en vree allemaal op dit moment natuurlijk. Ja. Moeten we lessen trekken uit die parallellen die u trekt? Um, misschien wel. Uh, de, we, we, er, er ontstaat een absolute chaos als het eurosysteem in, uit elkaar gaat vallen. Uh, zoals met de gouden standaard gebeurd is. Dus ja, van alles moet gedaan worden om de euro overeind te houden. Ik denk dat we geleidelijk aan toegaan naar het, uh, het uh, uh, bij elkaar zetten van alle nationale schulden van de verschillende landen. Dus we, het poelen van de nationale schulden, zodat niet, niemand druk maakt over de schuld van Griekenland of van Spanje, maar van, dat het één schuld van Europa wordt, dat is denk ik de enige uitweg op den duur uit deze ellende. Moeten we eigenlijk blij zijn met die globalisering? Door, je kunt aan de ene kant zeggen, uh, we zijn veel gevoeliger voor elkaar, ja. maar we kunnen ook de rij sluiten. Nou ja, heel veel landen hebben daar enorm van. Dus veel armere landen, ik denk aan China, India, Indonesië... hebben daar heel sterk van geprofiteerd. Dus vanuit dat perspectief verbetert de, het de welvaart in de wereld. Dus ik kan daar niet echt tegen zijn. Nee. Als we nou in een ernstige crisis belanden deze herfst, althans uh, nog ernstiger dan nu al, biedt de geschiedenis dan ook een wetmatigheid over hoe en wanneer we daar weer uitkomen? Nee, dat soort recepten zijn er niet, nee. uh, vrees ik. Jammer. Dank u wel, Jan Luijten van Zande, economisch historicus. We zijn aan het einde gekomen van deze KRO Goedemorgen Nederland. Meer informatie over dit programma vindt u op de website www.kro.nl. En zometeen na het nieuws Prem Radakishun met Premtime. Prem, goedemorgen, waar ben je? Het lijkt wel, Karel Johan, alsof de redacties van Primetime en Goedemorgen Nederland voor overleg hebben gehad. Want luisteraars, dat is niet het geval. Maar wij gaan ook praten over de economie. Want vandaag komt het CBS met de uh, industriemonitor uit... En uh, we hebben in onze bus Senne Jansen, de CBS-woordvoerder... en, uh, luisteraars, een astro-econoom. En we gaan kijken hoe het gaat met de economie. En in tegenstelling tot anderen... en ook de persoon die ze net bij Karel Johan hoorde... denk ik dat er helemaal geen ergere crisis komt. En dat we helemaal geen crisis hebben. We hebben een correctie die natuurlijk is, die nodig is. En ik moet straks mijn hypotheekrente gaan verlengen. En dan hoop ik dat de rente heel laag wordt en dat gaat gebeuren. Dus Senne Jansen gaat u waarschijnlijk uitleggen... waarom u allemaal vrolijk kunt zijn met de werkloosheid van... Vier 4,1 Ik bedoel, als er geen crisis was, dan zouden we nu discussies hebben... over Polen en Turken en Chinezen en Indiërs moesten binnenhalen. Dus luisteraars, als u na het nieuws van Lieselotte Thomas blijft luisteren... gaat u heel ander blik op de economie krijgen of misschien niet... want Senne Jansen kijkt nu bedenkelijk. Nou, U hoort het allemaal na het nieuws met Lieselotte Thomas. Radio 1, het NOS-journaal. In Amsterdam is de AEX-index voor het eerst in meer dan anderhalf jaar onder de 300 punten gedoken. De index staat nu op een verlies van ruim 2 op 294 punten. Gisteren verloor de AEX al ruim 3 Ook andere Europese beurzen staan diep in het rood en Wall Street verloor gisteravond ruim 4 De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 3,7 lager en de Hang Seng in Tokio... Uh, in Hongkong 4,3 procent, de grootste daling in drie jaar. Wereldwijd vriezen, vrezen beleggers voor een nieuwe recessie. Royal Bank of Scotland heeft in het eerste halfjaar... een verlies geleden van 1,6 miljard euro. De bank moest onder meer afschrijven op de Griekse staatsobligaties... en heeft last van de slechte economische situatie in Ierland. En bij een NAVO-aanval op de Libische stad Slitan... zou afgelopen nacht een zoon van Gaddafi zijn omgekomen. Zijn dood wordt onder meer gemeld door een leider van de opstandelingen. Het gaat om Kamis, de jongste van De zeven zonen van Gaddafi. Kamis heeft een hoge functie binnen het leger. En dat is nieuws op dit moment. Aan Verkeersinformatie: er staan twee files. Eentje door de werkzaamheden bij Utrecht op de A2 richting Den Bos. Tussen knopend Ouderrijden en nieuwegein Gein Zuid 3 kilometer. Er was een op de A28 Hogeveen richting Zwolle. Tussen Staphorst en Alphen, om en nog 6 kilometer. Alle rijstroken zijn daar weer vrij. Dit is Radio 1, NTR, Premtime, Premradacation. De beurzen staan op de laagste punten in jaren. De AIX 294 punten, het laagste punt in anderhalf jaar... De olie is 17 dollar goedkoper geworden. De grondstofprijzen dalen ineens weer. Maar luisteraars, aan de andere kant is de inflatie gestegen met 2,6 procent is het nu. Onze werkloosheid is 4,1 procent, dus dat is gezond. Kortom luisteraars, de economie toont weer haar grilligheid. Dat is voor ons reden om met u en met Senne Janssen, woordvoerder Economie van het CBS, te praten over de economie. Wat denkt u? Gaat het goed of gaat het slecht met onze economie en waarom? U weet het luisteraars, we hebben alle professionals die in de massamedia gaan vertellen hoe het gaat. Maar u, de hardwerkende Nederlander, u weet hoe het precies zit. U weet hoe het bij u ervoor staat. U weet hoe u denkt dat het deze zomer gaat zijn en in het najaar. Bel me op 0800-1121, mail naar primtimeapenstartntr.nl en de tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Luisteraars, ik ben vandaag zo vrolijk. Welkom bij Primtime. We staan bij het CBS, vlakbij het uh, metro... of wat is dit, Senne? Een trein- of metrostation? Uh, dit is het Randstadrailstation Leidsenveen. Ja, u mag langskomen. Uh, u mag ook bellen met 0800-121. Senne Jansen, wat ben je precies bij het CBS? Woordvoerder Economie. Oké, okay, hoe lang doet u dat al? Dat doe ik nu ongeveer een jaar. Oké, okay, nu is het leuke. want economen weet, kunnen nooit de toekomst voorspellen... maar u heeft één ding voor op ieder ander... u krijgt alle data bij het CBS aangeleverd. En wat jullie dus doen... Als ik het goed begrijp, is jullie kijken naar alle data van de afgelopen periode en dan analyseer je het. Exact. We okay. proberen die data te duiden ja. en in een breder perspectief te plaatsen. En zo krijgen we een goed beeld van de economie en hoe het gaat met de Nederlandse economie. Oké, okay, vandaag is de industriemonitor uitgekomen. Wat is dat? De industriemonitor geeft de productie van de industrie aan. Dus hoeveel producten er gemiddeld per dag uit die uh, industrie komen rollen. En we zien dat die industriële productie met 2% is gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Dat is dus goed nieuws. Dat is een positief signaal, maar ja. dat is een beetje een lange termijn ontwikkeling. Ja. En als we kijken naar de afgelopen maanden, ja. dan zien we dat er eigenlijk geen groei meer is in die industriële productie. oh waarom niet? Ja, die groei die neemt af en dat komt vooral omdat de vraag minder wordt... U moet zich voorstellen dat veel van wat we hier maken in Nederland... dat verbruiken we niet zelf, maar dat wordt geëxporteerd naar ja. andere landen. Ja, en we zijn veel naar Duitsland, hè? Veel naar Duitsland. 25% van onze export gaat naar Duitsland. En industrie, wat BMW kwam met fantastische cijfers de afgelopen week. En we zitten toch in Nederland veel toeleveranciersbedrijven voor BMW... Ja, we, de auto-industrie is inderdaad een uitzondering. Daar gaat het goed mee. Oh. En we zien ook dat consumenten in Nederland wel veel auto's kopen. Dus auto-industrie is een tak waar het wel goed mee gaat. Maar als we over het algemeen naar de wereldhandel kijken... en we kijken naar de uh, Amerikaanse economie, we kijken naar de Chinese economie... dan zien we toch dat het wat minder gaat. En daar heeft de Nederlandse export en dus ook de Nederlandse industrie... Toch wat last van de laatste tijd. Maar welke, welke sectoren uit die industrie gaat het wat minder mee? Dan bijvoorbeeld de, chemie, de chemie-industrie. Ja. Uh, DSM. Uh, uh, yeah. Dat soort bedrijven. Dat zijn bij uitstek uh, bedrijven die veel exporteren. Dus die hebben daar relatief veel last van. Oké, okay, maar uh, dat zou ik weer zeggen, want kijk ik ben vandaag echt vrolijk en, en, en toen het in augustus 2008 de crisis begon, dacht ik was ik ook vrolijker in 2009, want ik denk het is gezond omdat we niet meer leren nadenken. We denken dat groei vanzelfsprekend is, we hebben verouderde industrieën uh, en door die crisis dan ga je nadenken, bijvoorbeeld in de chemie was er een probleem met arbeidskrachten. Ja, crisis kunnen natuurlijk louterend werken. En ja. het is denk ik ook goed om te kijken... als we het hele lange termijn perspectief nou eens bekijken... dan is Nederland nog steeds een heel erg welvarend land. Ja. Uh, het BBP, dus alles wat we met elkaar een produceren... bruto binnenlands product. Exact. Hè? Per uh, inwoner is een van de hoogste ter wereld. Ja. En ook de inkomensongelijkheid is in Nederland uh, relatief uh, klein... Uh, dus in die zin is Nederland nog steeds een welvarend land. En uh, we zijn onderdeel van Europa, want u, u, u hebt dus dat die industrie-monitor. Maar u kunt ook kijken uh, uh, hoe het is met het vertrouwen hierdoor. Want het is ook een soort vertrouwensindex. Dat klopt. Wij hebben ook vertrouwensindicatoren, noemen we dat. En we peilen dus bij ondernemers in de industrie hoe zij kijken naar de toekomst. Ja. En zij geven antwoord op vragen als: hoe verwacht u dat de toekomstige productie zal zijn? Wat denkt u over uw voorraden? Hoe staat het met de orders? En daaruit blijkt dat ondernemers toch uh, de laatste tijd redelijk pessimistisch zijn daarover. En dat heeft dus ook te maken met die wereldhandel. En zijn het nou ondernemers dat ze zelf kijken naar hun eigen toko en op basis daarvan... of worden ze ook beïnvloed door de massamedia die altijd maar komen en kwel lopen af te roepen? Dat is een hele goede vraag. Dank u wel. <laughs> Ik heb er geld voor vandaag verdiend, luisteraar. <laughs> In principe zouden ze uh, alleen maar naar hun eigen toko moeten kijken... Maar je weet natuurlijk nooit wat dat soort nieuwsfeiten uh, doen met, met mensen. Uh, dat zien we ook in het consumentenvertrouwen. Ja. Uh, we peilen ook bij consumenten hoe zij denken over de economie... en hoe zij denken over hun eigen portemonnee. En we kunnen niet uitsluiten dat dat wordt beïnvloed... door wat zij zien op het nieuws. Ja. En dan, en dan, want kijk, ik, ik, ik, ik, ik weet dat er veel, veel massamedia elkaar nawouwelen en ik wandel. Ik loop bij mensen, ik merk bijvoorbeeld dat veel meer mensen op vakantie zijn gegaan dit jaar. Ik merk dat mensen weer auto's aanschaffen. Uh, uh, ik, ik merk dat, uh, zeg maar bij de hardwerkende Nederlander, en dan bedoel ik de persoon die iedere dag naar het werk gaat met de beurs, de auto of wat dan ook, merk ik wat meer vertrouwen. Dus hoe kan dat dan, als u naar de CBS-cijfers kijkt? Uh, ben ik gek als zeggen nou, prim? Nou, we meten de consumentenbestedingen naast ja. het vertrouwen. Dus hoeveel ze het daadwerkelijk uitgeven. En de dingen die u noemt, auto's en vakanties, zijn dingen waar een stijging in zichtbaar is. Maar er zijn ook categorieën, zoals bijvoorbeeld meubels ja. of elektronica, ja. waar mensen juist steeds minder aan uitgeven. Ja. En dat komt ook omdat mensen minder verhuizen. Nee, dus En mensen denken, nou moet ik dat bankstel wel gaan vernieuwen of moet ik mijn geld nog even op de bank houden? We, we, we, he, want ik kreeg hier een mail van Snowball Johnny. We moeten van de groeieconomie af de buikriem aan en de status quo-economie eco overschakelen. Dus je ziet dat... Wat ik leuk vind aan die crisis is dat mensen die nooit spraken over crisis... of programma's die het nooit over economie hadden... je ziet dat iedere Nederlander er nu over nadenkt. Dat is inderdaad leuk. En, maar wat denk ik belangrijk is te benadrukken... economie, financiële markten, dat zijn termen die bij mensen niet zoveel doen. Maar werkloosheid en inflatie, dat zijn dingen die heel dichtbij komen. Ja. Dus we kunnen wel spreken van we moeten van een groeieconomie af. Maar die groeieconomie zorgt ook voor banen. En banen zorgen ervoor dat mensen geld op de bank hebben. En geld op de bank zorgt dat mensen dingen kunnen kopen die ze graag willen kopen. Oké, okay, luisteraars, we gaan uh, zo uh, u allen de gelegenheid geven om te bellen. Maar meneer uh, Senne Janssen, u hebt aan Rien Aarts, want ik heb u niet gesproken voor vanochtend. Ik kende u niet. U hebt aan Rien Aarts gezegd dat u iets bijzonders te vertellen heeft... wat u alleen vandaag kon vertellen en gisteren niet kon vertellen. Dus wat is nou het bijzondere? Daar zet u me even voor het blok. Uh, wat we vandaag kunnen vertellen, is wat ik eigenlijk net al verteld heb... is dat de industriële productie uh, 2% is gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Dat is een vers cijfer. Uh, dat, dat krijgt u dus als een van de eerste te horen en uw luisteraars ook. En waarom is dat goed uh, voor iedereen die luistert? Dat is goed omdat het een indicator is over hoe het met de economie is gesteld. Dus het is 2% beter dan een jaar geleden. Exact. Nou, luister als kijk, dat is nou een goede reden om te zeggen: je moet er gewoon in blijven geloven. Uh, Goedemorgen, hand van straten. Astro-econoom, wat is een astro-econoom? Uh, Goedemorgen, een astro-econoom is een econoom die uh, ruimer kijkt dan, de, dan gebruikelijk en daar de kosmische cycli, de planetencycli bij betrekt. Oké, okay, luisteraars, u mag bellen 0800 1121 mailen naar NTR.nl en de tweets kunnen naar hashtag primtimeradio1. Meneer Hand van Straten, hoe word ik een astro-econoom? Uh, dat zijn twee uh, sporen. Je studeert economie en je studeert astrologie en je gaat dat integreren. En u bent in beide afgestudeerd? Ja, ik ben in beide afgestudeerd. Nou, dus dan bent u zo iemand die zegt, de, de Venus staat dichter bij Pluto en verder van Mars. En daarom gaan vrouwen massaal hun aandelen dumpen. Uh, dat is een vrije interpretatie, maar wij gebruiken wel de energie van planeten. Oké, okay, en als u nu kijkt, volgens uw analyse, hoe gaat het gaan met onze economie? Ja... Uh, even de, voor de duidelijkheid. Uh, astrologen geven niet een harde prognose... in de zin van het Bruto binnenlands product gaat in uh, 2012 2% groeien of dalen. Ja. Wat wij aangeven, dat zijn de scenario's. Wat zijn, ja. Dat is de achtergrondsfeer. En daarvan kan ik in ieder geval duidelijk zijn. Ik hoor dat u erg optimistisch met de vrolijk wilt blijven. Maar tegelijk zegt, crisis is gezond. Nou, dat laatste ben ik het helemaal mee eens. Uh, we zitten niet in een fase van expansie maar we zitten in de fase van contractie van, okay. namelijk van krimp en dat is heel natuurlijk ja. alleen zijn we dat een beetje vergeten Ja, dus u zegt dat, dat, dat, dat, ja. dat volgens de astrologie, Wat u heeft de horoscoop getrokken van Europa speciaal voor ons uh, de horoscoop van Europa wil zeggen dat er zijn een, is een serie op volgende horoscopen van allerlei toetredingssituaties van het begin vanuit de EGKS al lang geleden en de EQ, die, die eerdere munt die we hadden en daarin kunnen we in ieder geval zien dat uh, het jaar 2013 en 2014 cruciale jaren zijn... Uh, waarin orde op zaken gesteld moet worden. Ja. Waarin de confrontaties steeds groter worden binnen Europa... en waarin een scheuring niet onmogelijk is... omdat de basis eigenlijk niet voldoende aanwezig is. Dus wat, maar, maar, maar, meneer uh, Van Straten... dat kan ik u als domme uh, leek die recht heeft gestudeerd voorspellen. Want we hadden die samenwerking nodig. En dan zie je dat als je een, eenmaal gaat samenwerken... en een huis woont, dan ga je onderling irritaties hebben. En we moeten richting een Verenigde Staten van Europa... met één centrale bank en één ministerie minister van Financiën, dat, dat daar ontkom je niet aan... en democratischer gehalte. En dat zal voor spanningen zorgen. Daarvoor heb je geen astrologie nodig. Logisch nadenken. En dat klopt. Als je logisch nadenkt, als je, en met name als je intuïtie volgt... Dan, dan sluit je eigenlijk aan bij die invloeden... die planeten op ons collectieve onbewuste hebben... en dan zet je de juiste stappen. Helaas gebeurt dat niet. En kunt u nou, want kijk, ik zit hier met een koele Senne Jansen... die kijkt de hele dag naar cijfertjes... en op basis daarvan neemt het CBS ook toch, meneer Jansen. U, u gaat niet met astrologie erbij. Dat klopt, maar een koele rekenaar, nou, dat okay. vind ik een kwalificatie. Nee, dat is waar. <lacht> Luisteraars, kijkt u maar op de webcam. Het is een heel aantrekkelijke, leuke jongeman. Toen hij binnenkwam zag je Sulema ook al bijna flauw vallen. Maar goed, dat geeft niet. Het, uh, hij kijkt alleen naar cijfertjes en doet niet aan emoties. Maar wat u nu hoort, uh, meneer Jansen, van meneer Van Straat... Dan, is het ogenbiedje wat, wat wij zo denken. Ja, het is een interessante zienswijze om de sterren erbij te betrekken. Mm. Als CBS hebben we daar helaas geen uh, cijfers over. Nee, maar meneer Van Straten, kijken mensen u nou aan... alsof u een of andere raar persoon bent? Of komen er echt uh, pensioenfondsen, banken, investeerders naar u toe... om uw advies te vragen? Uh, het, het grote geld doet dit wel, maar meestal achter de schermen. Mm het -hmm. gebeurt ook op politiek niveau. Uh, het gebeurt ook... Uh, op allerlei beslissingen worden zijn ministers van Financiën die dat doen. Ja. Uh, minister van Financiën van Zwitserland heeft dat gedaan. Adjid Bakas heeft daar uh, dingen over uh, gegeven. Mijn grote vriend Adjid Bakas heeft daar... Ja, ja. Nou, die, die kunt een voorstander, sterk voorstander... en die zegt onder andere ook... astrologie zal gaan toenemen. Juist omdat wij in deze tijd meer onzekerheid hebben. Ja, en in het we en van onzekerheid rennen we naar God... Of... en andere goeroes en rattenvangers, hè. Ja, dat hij heeft zo zijn eigen interpretaties, zijn eigen formuleringen <laughs> daarvan. Maar hij is een voorstander van de zakelijke astrologie en hij heeft daar sterke voorbeelden van gezien. Dat is waar. Luisteraars, we hebben een heleboel bellers. 0801-121. Sorry ik, uh, dat ik u nog niet erin liet, maar ik heb zulke interessante gasten. Teun, goeiemorgen. Goeiemorgen, Prem. Hi. Hi. Ik had een, uh, een opmerking over uh, al het gepraat over de economie. Ja. En uh, ik vind het eerlijk gezegd allemaal een beetje overbodig, want je moet kijken naar de kern van ons monetaire stelsel. Ja? En als je dat begrijpt, dan snap je dat het financiële systeem zoals we dat nu kennen, gewoon ophoudt te bestaan. Het, het klapt gewoon gigantisch in elkaar. Hoe bedoel dat je? je? Nou ja, goed, wat doen wij? We lossen... De schuld is het probleem. En we lossen dat op door nog meer schuld te creëren. Ja, dat kun je honderd keer doen. Het is als een terminale patiënt. Je kunt hem honderd middeltjes toezenden, hè? injecties geven, noem maar op. Maar een tuin, keer gaat hij dood. En dat tuin, is nu het geval. Teun, wat voor werk doe je? Sorry? Wat voor werk doe je? Ik ben een uh, verkoper. Oké, okay, en hoe heb je dit jaar meer verdiend dan vorig jaar? Um, beetje hetzelfde. Beetje hetzelfde. En uh, is er iets dat je je minder Kijk, kan veroorloven dan vorig jaar? Kan je minder veroorloven, Teun? Ik kijk naar mezelf. Als ik naar de slager ga, is het varkensvlees goedkoper. Uh, in 2009 was het varkensvlees duurder. En daarna alleen goedkoper. Ja, maar inflatie gebeurt hoe dan ook. Hm. Want waar ontleent de nieuwe schuld zijn waarde aan? Ja. Aan het al bestaande geld. En dat noemt men inflatie. Teun... Inflatie. En als je dat honderdduizend keer doet, dan krijg je hyperinflatie. Maar en Dat vriend, is gewoon een bekend fenomeen. Maar vriend, daarom is die crisis zo leuk. Want dan krijg je het niet, want de prijzen gaan dalen. Ik zal het even checken bij meneer Senne. Meneer Senne, Janssen, CBS, economie, even scheidsrechter spreken. Uh, Teun komt nu met dit argument, gaat altijd doorgaan. Ik zeg, joh, dat zeurt toch niet, het, het gaat toch goed met je? Nou, ik denk dat uh, Beller een punt heeft, dat je ook ziet... Hè, landen die nu zich diep in de schulden hebben gestoken... Hm. die worden daar ook op afgerekend door de financiële markten... want die vragen zich af of dat die landen die schulden nog wel kunnen afbetalen. Ja, en ik vind het juist hartstikke leuk. Als ze het niet afbetalen al die investeerders en speculanten failliet gaan... Nou ja, dat, dat, dat, is wellicht, dat is wellicht leuk. Alleen uh, aan de andere kant hebben wij als Nederland daar ook een belang bij. Hè? Ja, Onze dat... Nederlandse banken die hebben geld geïnvesteerd. Dan gaan ze lekker de... failliet. Ik, ik vind dat we in 2009 de banken ook niet hadden moeten redden. Ze moeten allemaal failliet. Dat is kapitalisme, lief, het faillissement. En dan krijgen we uit de as zal een nieuwe phoenix herrezen. Maar voordat die nieuwe Phoenix is herrezen... Ja hebben wij als Nederland, Nederlandse burgers, Nederlandse bedrijven... hebben behoorlijk wat te verliezen als die banken inderdaad failliet gaan. Want dat betekent dat banken geen geld meer beschikbaar kunnen stellen... aan burgers en bedrijven. Dan, dan krijgen we dus een recessie. En dan komt de primbank, want dan is de ABN failliet en is de ING failliet. Dan komt de primbank en die gaat weer ander geld aantrekken. En die gaat uh, uh, uh, dat doen. En dan hebben we al die overheden die constant allerlei transacties... aan het controleren zijn, worden werkloos, want dan is iedere cent welkom. En dan kunnen we massaal zwart geld wit wassen... ...en dan is er weer een injectie in de economie. Ja, maar Trump, je, moet, je moet heel erg kijken naar wat banken zijn. Wat zijn dat voor instellingen? Wie... ...hebben daar de touwtjes in handen. Dat zijn gewoon private ondernemingen die ja. boven de regering staan. Ja. En dat is een heel gevaarlijk spel wat gespeeld en wordt. En daarom moeten ze failliet gaan, Teun. Maar hartstikke bedankt voor het bellen. Uh, ik ben het in elk geval met je oneens. Meneer Van Straten, uh, help de astro-economie om te verklaren... ...waarom je zulke patje peers hebt die bonussen opstrijken... ...en dan vervolgens, zodra ze in problemen komen rennen... ...naar de belastingbetaler om te gered te worden... Nee, dat heeft denk ik te maken met de menselijke natuur. Dus dat, zou, dat kan de astrologie niet verklaren. Maar ik, ik wil wel even terugkomen op ja. wat Teun zegt. Want ik vind dat hij een kernpunt raakt. Ja. Zolang ons geldstelsel, wat al, al 30 jaar, nu 40 jaar aan de gang is... niet meer gedekt wordt, hebben wij geen discipline. Het goud is weg sinds 1971 als basis van het geldstelsel. Um, er wordt monetair heel veel geld gemaakt rol ja. rollen die sneeuwbal naar beneden. Totdat hij op een gegeven moment zegt, het systeem gaat crashen. op een manier die wij nog niet gekend hebben. Maar meneer hebben. Van Straten. Die kansen zijn er. Sorry, Dan Mag, ik, mag me... ik nog even? Nee, maar één, punt, één punt. Want uw premisse is volgens mij fout. Want goud is ook een kwestie van vertrouwen... is Net als tulpenbollen. De waarde van goud is ook omdat iemand er nu meer voor betaalt. Maar goud is gewoon een stukje metaal. Dus ook net zoals geld. of je nou het in een stukje metaal zet. of in de achterliggende gedachte. Het is een kwestie van dat je iets op waarde waardeert. Nee, dat ligt anders. Goud heeft de landen die de gouden standaard hadden, of een vorm daarvan ...altijd tot discipline ge, ge, gedwongen. Goud is een, is een vaste waarde die door de eeuwen heen eeuwenlang altijd discipline heeft gebracht. Zodra wij een vaste maatstaf kwijt zijn, groeit het uh, tot in de hemel. En dan zullen we zo op een gegeven moment heel hard uh, een landing gaan maken. En het specifieke van de astrologie daarbij is, is dat wij nu weten als astroloog ...dat we in een unieke periode zitten, die we vorige eeuw hebben gehad... Ja, het verband in de jaren dertig, inderdaad, de grote ja. crisis, wil niet zeggen dat het op die manier terug moet komen, maar wel dat er een, een harde confrontatie komt met de fundamenten van dit systeem en dat het fundamenteel moet veranderen. Oké, okay, ik, ik vind het heel erg leuk, uh, uh, Sene Jansen, want hij zegt vertrouwen, hè? De, de, de, de, het groot dwong tot discipline. Is het dat niet in feite de oplossing van ieder economisch probleem, de discipline? Ja, ik vind dit een hele lastige vraag om als CBS-woordvoerder te beantwoorden. Wat ik wel kan zeggen is dat vertrouwen... Economie wordt vaak gezien als een harde wetenschap. Maar ja. vertrouwen is heel belangrijk in die economie. Je ziet nu dat die aandelenkoersen, dat die kelderen... dat heeft heel veel met vertrouwen te maken. Maar ook consumenten, vertrouwen beïnvloedt heel erg hoeveel zij uitgeven. Ja. Dus op het moment dat vertrouwen toeneemt... Uh, zal ook de bestedingen zullen toenemen en zal het beter kunnen gaan met de economie. Jim stuurt een tweet en zegt, klopt het, als we met z'n allen gewoon blijven kopen en uitgeven, dat we de economie draaiende houden? Daar heeft uh, Jim een punt. Op het moment dat wij met z'n allen meer kopen, ja, ja. zal er ook meer geproduceerd moeten worden. Dat ja. betekent dat, dat, mensen ook meer, uh, uh, dat de, de werkgelegenheid toeneemt, want ja. iemand moet die spullen maken. Ja. Maar goed, om dingen te kunnen kopen, moet je wel geld hebben. En wat we de laatste tijd zien, is dat de koopkracht van mensen... dus hoeveel geld ze te besteden hebben, dat dat terugneemt. Omdat de inflatie, hè, hebben we net over gesproken... de geldontwaarding, die is 2,6 procent. En de lonen, die stijgen maar met de helft, ja. met 1,3 procent. Dus mensen houden minder geld over. Dus ook al zouden we allemaal willen besteden... de vraag is natuurlijk of dat kan. En dan, als je minder geld overhoudt, ga je beter nadenken... en dan uh, geef je weer minder uit... En, en, en onze, onze binnenlandse besteding is maar een heel klein aandeel in onze bruto binnenlands product, hè? Het grootste gedeelte van wat we produceren is voor de export. Ja. Uh, onze binnenlandse consumptie zou het stokje nu eigenlijk over moeten nemen. Dat is wat veel economen zeggen. Na economisch herstel, eerst de export en dan moeten de consumenten het overnemen. En dat zien we eigenlijk niet echt gebeuren. Nee. Want die binnenlandse consumptie is ook al een aantal maanden eigenlijk vlak. Met ja. uitzondering van die auto-verkopen oh, waar we het over hadden. De vakanties die vakanties ook, ja. de laatste tijd. Ja. Maar bijvoorbeeld in de supermarkt uh, geven mensen nog niet heel veel meer nee. uit. Nee, dat nee. is eigenlijk niet helemaal correct. Ze geven wel iets meer, meer uit, uit. Omdat maar... de prijzen stijgen, maar ze kopen niet heel veel meer spullen. spullen. Ja, Nee, dat komt door de, sleur. de inflatie. Je betaalt nu voor als je je mandje boodschappen deed waar je vroeger 10 euro voor betaalde, betaal je nu 10,26 euro of zo. En, en, en dat. Dus je betaalt, betaalt meer, maar houd evenveel in je mandje. Dat klopt helemaal. Ja. Ja. Uh, ik kreeg een mail, meneer uh, Van Straten, van uh, Joost, die zegt... U beweert astrologie gestudeerd te hebben. Hij is benieuwd waar, want invloed van planeten op ons gemoed bestaat niet. Dus, uh, meneer Van Straten, waar hebt u astrologie gestudeerd? Ik ben uh, gecertificeerd astroloog bij de astrologische vereniging de ASAS. En dat is een van de beroepsverenigingen in Nederland waar je... Wil je ge gecertificeerd astroloog worden, dan ben je daar vier tot vijf jaar mee bezig. En eh, het is natuurlijk een, een, een fundamentele vraag of dat wel of niet werkt. Er zijn veel culturen zoals India, Japan, eh, waar het heel natuurlijk is. In het Westen zijn we daarvan afgegroeid. Dus als en Joost dat, zegt dat, dezelfde... dat u een bewijs moet leveren, dan zegt u tegen Joost... ...jij bent te ver af van jouw gemoed en van de invloed van de kosmos uh, op jou. Ja, dat, dat is uh, in het hele westen gebeurd sinds de verlichting zijn wij van onze wortels. Afgesneden en zijn we hebben het oude gedachtegoed eigenlijk van wel gezegd. En denken we dat we het rationeel kunnen oplossen. Nou, het blijkt tegenwoordig nogal duidelijk dat dat dus niet het geval is. Okay. Meneer Van Straaten, ik dank u hartelijk. Dat, weet u wat ik leuk vind? Ik vind het leuk om mensen die anders denken in mijn programma te halen. Omdat iedereen altijd elkaar na Gaat u vooral zo door. Al zijn we het op andere punten oneens. Ik vind het leuk dat u moedig bent om astro-econoom te zijn. Het is ook weer een nieuw beroep. Net zoals ik multimediaal informatieverstrekker ben. Dus hartstikke bedankt. Uh, Farietje je bent de laatste beller. Goedemorgen. Zeg het maar. Goedemorgen, Prem. Uh, nou, wat ik erover wil zeggen is het volgende. Uh, uh, ik, ik denk dat de hele samenleving, of althans de hele wereld eigenlijk, in één grote luchtbel zit. Er is namelijk helemaal geen geld. We pompen allerlei briefjes en muntjes rond. Maar de, de wereld gaat om van de schulden. Er is alleen maar schuld. In de hele wereld is er niets anders dan alleen maar schuld. En men denkt dat ze geld hebben. Nu is het het plafond in Amerika weer verhoogd met ik weet niet hoeveel biljoen. Terwijl het eigenlijk nergens over gaat. Als wij morgen zouden beginnen met alle schulden in één keer af te lossen... dan blijft er geen ene rode cent op de hele wereld oh. over om uit te geven. Lieve dus Farid, dankjewel ja. voor het bellen. Jammer dat je zo negatief bent. Want ik, nee, krijg, nee, nee, nee. ik krijg ook van Anton een, een, een mail. 2012 betekent niet het einde van deze zieke wereld... maar een omslagpunt in de geschiedenis naar hopelijk een betere mentaliteit. Uh, meneer Jansen, als CBS-onderzoeker. Ik hoor dit al honderd jaar. Maar als je naar de feiten kijkt, blijft het kapitaal. Het marktsysteem heeft iedere keer overwonnen. En die gaat nog maar door en door. Hè? Dat zijn uiteindelijk politieke beslissingen... wat voor systeem we met z'n allen willen hebben. Maar als we kijken naar de laatste 40 jaar... dan zie je eigenlijk dat we steeds welvarender worden. En crisis zijn er vooral het afgelopen decennia geweest. En het is altijd maar weer de vraag hoe je daar uitkomt. Maar het niveau van onze welvaart in Nederland is nog altijd hoog. En met die positieve noten is denk ik goed om af te sluiten. Serre Jansen, dank u luisteraars. Dit was alweer de laatste uitzending van deze week. Ik ben u allen die luistert, mailt, belt, tweet en als gast in mijn bus zijn ontzettend dankbaar. Want dit programma wordt betaald door u, de Nederlandse belastingbetalers en de Stergelden, de financiers van de publieke omroep. Jawke, ketunia mea ketunia mea ketunia mea ketunia mea ketunia mea zo meteen luisteraars Lieselotte Thomas Daarna Deborah, Bleckenhorst Met de zomereditie van de Gids.fm Maandag zijn we er weer En dat is mijn grote held Jurgen Rijman, mijn gast Een half uur lang uh, ik dank u allen luisteraars, want u weet, zonder u zijn wij niets. Namens Sulema die Anouk Tulner, Rien Aerts, Hans Twin, Momo Saru, Fatih Martin Hulsel, Barbara van der Klis en Jeroen Schapok Een prettig weekend en tot maandag. Namaste, dag. Dit is Radio 1. Hallo Nederland. U hoort ons. Nou kijk, dat, dat is goed om te horen, ja. toch? Ja. Mocht u problemen ondervinden met de ontvangst... Ga dan naar radio1.nl voor de meest actuele FM-informatie... en alternatieve manieren om Radio 1 te beluisteren. Heeft u het laatste nieuws gehoord? Geen dag zonder Radio 1. En wat mag dat zijn dan? Ga naar radio1.nl en luister. Eén ding is duidelijk in deze zaak. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Goeiedag, hier is Kees met de minder file berichten. Zit u op de autoroute Soleil? Zitten wij op de autoroute Rotterdam?